De overgangsraad van de Libische opstandelingen wordt door Ankara als enige vertegenwoordiger van het land erkend. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in Benghazi gezegd. Turkije en Libië zijn van oudsher belangrijk, belangrijke handelspartners.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 Het NOS Radio in Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Maandag 4 juli, goedemorgen, de vakanties zijn begonnen. Net als de Tour. Daar hoort u meer over vanochtend. En het proces tegen Radko Mladic... gaat vandaag verder voor het Joegoslavië-tribunaal. Misschien zonder Mladic, want hij zou niet willen komen. Verslaggever Matthijs van der Wiel is bij het tribunaal in Den Haag. Een aantal oud-regeringsleiders wil dat er een stimuleringsprogramma... komt voor de landen in de eurozone. Een van hen is de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt. We spreken hem na acht uur. En Thailand gaat opnieuw een periode van politieke onrust tegemoet. U hoort onze correspondent. Michel Maas over de verkiezingsoverwinning... van de zus van de verdreven politicus Taxin. In Italië is een demonstratie tegen de aanleg... van een hoge snelheidslijn uitgelopen op een veldslag. En Turkije is in de ban van een omkoopschandaal. komende weken zijn politici uh, die van baan verwisselden... te gast in de Radio 1 Journaal. Vandaag is dat Ank Bijlenveld die Den Haag verwisselde voor Overijssel... waar ze de commissaris van de Koningin werd. En het is zover de Tour ontwaakt... hoort u van half negen tot negen uur vanochtend. Met de gelegenheid van het jubileum van de Holland-Amerika-lijn... Maakt nog één keer een groot passagiersschip de rechtstreekse oversteek. Dat er meer. In het Radio 1-journaal tot half tiener kunnen ze ook volgen via internet. Surf dan naar nos.nl. Mocht u nou vragen of opmerkingen hebben, kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Het nou, proces tegen de Bosnische servische generaal Mladic gaat dus vandaag verder. En hij zou niet willen komen. Maar het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gaat ervan uit dat hij gewoon wel op zitting verschijnt. Mladic heeft zich namelijk niet afgemeld, vertelt de woordvoerder. Everything is based now on media speculations as far as the tribunal is concerned we are getting ready to commence at 10:00 in the morning as uh, scheduled. Gisteren liet de advocaat van Mladic in Belgrado weten dat de oud-generaal de zitting wil boycotten omdat hij zijn verdediging nog niet georganiseerd heeft. Mocht hij wegblijven dan is het aan de rechter om verdere stappen te bepalen. Het is aan de om te beslissen wat te doen. Of hij in zijn afwezigheid of hij moet worden gebracht of een andere hoorzitting. Het is belangrijk omdat Mladic zich op deze zitting moet uitspreken over of, of hij zich schuldig acht aan de aanklacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De directeur en twee medewerkers van het chemisch bedrijf Chemiepak zijn gisteren opnieuw opgepakt. Nu op verdenking van brandstichting. In januari brandde het bedrijf af. Advocaat van de directeur vindt het intimiderend dat de drie zijn opgepakt... op het moment dat ze eigenlijk vrij zouden komen. Ik moet wel zeggen dat ik hier erg van sta te kijken... en het ook ja, een hoog intimiderend gehalte vindt hebben. Je kunt zich voorstellen dat het allemaal nogal aankomt natuurlijk... zo'n mededeling vlak voordat je eh, in vrijheid wordt gesteld. Uit verhoren is volgens het Openbaar Ministerie gebleken... dat er vermoedelijk zo roekeloos is gehandeld... dat dit kan worden gezien als opzettelijke brandstichting. De Advocaat opnieuw.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 We weten natuurlijk niet wat de motieven zijn van het Openbaar Ministerie. Die wilde ook vandaag niks zeggen. Maar justitie zal ook met een sterk verhaal moeten komen... aanstaande dinsdag of woensdag als de nieuwe voorgeleiding er is. En dan zullen we horen wat er nou precies achter schuil gaat. Met excuses, want dat was Henrik Willem Hofs. Bij Chemiepak in Boerendijk woedde begin januari een zeer grote brand.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 Ja, Lukashenko is sinds 1994 aan de macht en voert een streng bewind. Hij geldt als de laatste dictator van Europa. Bovendien gaat het de laatste tijd erg slecht met de economie. Toch worden er nog geen massale protesten verwacht.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 Turkije erkent de Libische oppositie als enige legitieme vertegenwoordiging van het land, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, die op bezoek is in Benghazi, een van de steden in Libië die in handen is van de opstandeling. Turkey will support the demands of Libyan people and the demands uh, the, the unity of Libya. And we think that Transitional national Council is the legitimate representative of Libyan people to achieve these goals. Als steun in de rug leent Turkije 200 miljoen dollar aan de opstandelingen. Dat komt bovenop de 100 miljoen die ze eerder al schonken. Tot nu toe heeft Turkije 100 miljoen dollar als donatie... voor de humanitarische problemen zoals like refugies in Tunisie of andere aspecten. En vandaag hebben we een extra 200 miljoen dollar krediet... De zoon van Gaddafi, Seif Al Islam, liet ook weer van zich horen. Volgens hem maken landen die de opstandelingen erkennen een grote fout. If you are angry with us because we are not buying the Rafale airplanes, you should talk with us. If you are angry with us because oil deals are not going well, you should talk to us. Rebels will not give you anything. Eerder al erkende Frankrijk en Italië de opstandelingen. Opnieuw een ernstig ongeluk op het rockfestival Roskilde in Denemarken. Een Duitse vrouw is omgekomen toen ze uit de toren van een kabelbaan viel. Hoewel de politie uitgaat van een ongeluk, doet ze ook uitgebreid onderzoek. Nu komen er en samen met een constructeur naar we die gaan en zien om daar een den, om het om Ja, dat is In 2000 werden er negen mensen doodgedrukt op Roskilde tijdens een concert van Pearl Jam. Op het festival waren dit jaar zo'n 75.000 bezoekers. Daarmee is het een van de grootste festivals in Europa. Op de kop af 40 jaar, na de laatste afvaart... maakte de Holland-Amerika-Line nog één keer de klassieke oversteek. Van Rotterdam naar New York, naar de nieuwe wereld. 3, 2, 1. gooi de los. Dames en heren, u gaat naar de Big Apple. New York, New York, een hele goede reis. Om half tien gisteravond vertrok de MS Rotterdam vanaf Katendrecht... uitgezwaard door publiek en een eresalut. Met de reis worden de historische overtochten naar Amerika herdacht. Duizenden Nederlanders emigreerden naar de Nieuwe Wereld... met de Holland-Amerika-lijn. U hoort de kapitein. Het is een van oudsher uh, scheepvaartbedrijf... wat een hele hoop mensen naar de Nieuwe Wereld zo gezegd heeft gebracht... ook uh, de laatste in de 70e jaren. En als je dan bekijkt wat mensen hebben meegemaakt... om naar die Nieuwe Wereld te komen dan denk je bij jezelf dat het een stukje geschiedenis is... Wat, uh, wat zeer zeker herdacht uh, mag mogen worden. Aan boord zijn nu 1300 passagiers. En bij sommige van hen brengt de reis herinneringen boven. Zoals bij deze meneer, die in de jaren 50 al kaartjes kocht voor hem en zijn vrouw. Ik heb de overtocht gemaakt de eerste keer met de Rotterdam. Toen ben, ben ik dus alleen heen gegaan vanwege het feit... dat mijn vrouw niet mee kon om daar twee dagen te laat haar visum afkwam. En... Uh, dat was onze honeymoon. Oké. Okay. Die viel dus letterlijk in het water, kun je wel zeggen. Nu hebben hij en zijn vrouw alle tijd om de huwelijksreis goed te maken. Over tien dagen pas komen ze aan in New York. Dan nog even de beurzen. Wall Street beleefde vorige week de beste week in twee jaar... met een groei van ruim 5%. Ook de Europese beurzen deden het goed. Bijvoorbeeld de AIX, die sloot vrijdag negentiende procent hoger... ten opzichte van de dag daarvoor. Toch waarschuwde analisten voor een terugslag deze week. De Nikkei in Tokio trekt zich daar nog even iets van aan. Er staat momenteel op ongeveer 1% winst. Tot zover dit nieuwsoverzicht. kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes. Rocklegende en de voorman van de Doors, Jim Morrison... overleed, 40 jaar geleden. Gisteren was zijn sterfdag. Duizenden fans bezochten zijn graf in Parijs... net als de voormalige bandleden Ray Manzorak en Robbie Krieger... die er de kaarsen aanstaken. Jim Morrison overleed in 1971 op 27-jarige leeftijd aan hartfalen... vermoedelijk door een overdosis drugs. Maar helemaal zeker is die doodsoorzaak niet... Hij werd dood gevonden in een bad in een hotel. Morsen ligt begraven op die beroemde begraafplaats Père Lachaise in Parijs. I'm hey. Love Her Madly was dat van de Doors. Jimmy Morrison had dus gisteren zijn sterfdag. Kwart over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Activisten in de landen van het voormalig Joegoslavië... willen nu eindelijk eens alle feiten boven water krijgen... over de burgeroorlog in de jaren negentig. Wie waren de slachtoffers van de oorlogsmisdaden? En vooral, wie waren de daders? Ze verzamen handtekeningen om de politiek zover te krijgen... en onderzoek te beginnen.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 Reportage hoor die van David Jan Godfroy, onze correspondent vanuit Belgrado. Het klinkt misschien wat ongeloofwaardig, maar het is het niet hoor. Nederlanders die met EU-subsidie Italianen lesgeven in creativiteit. Werkgevers in Noord-Ierland worden bijgespijkerd door innovatie-experts uit ons land. Wasmesters bezochten les en stuiten op Italianen die de raarste kreten uitsloegen, maar er alle vertrouwen in hebben in die Hollandse technieken. <tieden> Op een industrieterrein in Mesteren, vlakbij Venetië, in een zaaltje staan twintig ondernemers elkaar in de neus te prikken, te springen en in hun handen te klappen. En dat doen al die Italianen. Op verzoek van drie Nederlandse innovatie-experts. Wat zijn ze aan het doen? Ze zijn bezig met een sessie om ideeën te produceren. Mike van der Vijver uh, komt al 30 jaar in Italië, woont er 10 jaar in Napels. Is het nou echt zo ernstig gesteld met de Italianen dat ze Nederlanders moeten gaan roepen om hun creativiteitsproblemen op te lossen? In bepaalde sectoren groeit de sector wereldwijd. De bijbehorende Italiaanse bedrijven en hun afzet groeit niet. Dus er ligt een probleem. Een goed voorbeeld daarvan is alle bedrijven in de meubelsector. Italianen zijn inderdaad heel creatief, met name als individu. Maar ze zijn niet zo heel erg creatief in organisaties. Oh my god! Dus als je een nieuw product wil ontwikkelen... of je hebt een nieuwe dienst nodig... dan kost dat Italianen heel veel moeite. Okay. Ah, ah, ah, Waar loopt het op spaak? Italianen zijn heel doelgericht. Eigenlijk doelgerichter dan Nederlanders. Als je iets nieuws wil bedenken, dan moet je misschien wel iets minder doelgericht zijn. Dan moet je dingen los durven laten. Je moet durven blunderen. Dat durft men hier niet. Dat vindt men heel eng. Men wordt er ook vaak hard op afgerekend. This is two and three stays three. Like this. Three. Hier nog een Nederlander. Heel mooi fleurig jasje met allerlei kleuren blauw. Uh, ik ben Willem Stortelder van New Shoes Today. Eigenlijk kan het niet, maar hij heeft het toch aan. En dat is misschien ook wel de bedoeling? Een beetje wel misschien. Uh, je moet toch de orde uh, tot chaos brengen. Wil je tot iets nieuws komen? Ik zie hier uh, Frank Zappa op uw jasje geschreven met een sticker. Waarom? Nou, we zijn nu midden in een, in een brainstorm. We hebben een techniek ingebracht. We noemen die heroes. Iedereen heeft wel een soort idool of hero. Als je je daarin verplaatst en je vraagt je af... wat zou mijn hero doen ten aanzien van het onhavige probleem... heb je eigenlijk dubbele energie in de zaal. Dat is één, dus je krijgt nieuwe ideeën. Twee, het bindt de mensen. Sembra strano, perché appunto qui in Venezia creatività, arte, l'abbiamo sotto casa, però ci vogliono tecniche. Spreek je met een mevrouw die de Nederlandse innovatieexperts naar Italië heeft gehaald? Ja, het lijkt misschien vreemd. We zitten hier vlakbij Venetië, We hebben de kunst en de cultuur om de hoek en de creativiteit. Maar er is meer nodig. Je hebt technieken nodig om creativiteit in de bedrijven tot wasdom te laten brengen. In Olanda is er een professionaliteit in de stimulatie van creativiteit. Wat er in Nederland is gebeurd, volgens mevrouw, is dat echt het stimuleren van creativiteit geprofessionaliseerd is. Iets wat in Italië helemaal nog niet aan de orde is. Je kunt het metod om niet te maken van creativiteit, maar te maken van ideeën en te maken en meneer zegt, we kunnen van de Nederlanders een methode leren om voor creativiteit geen warboel en chaos te creëren, maar om echt resultaten te bereiken. Let's go to fish! Klinkt allemaal heel mooi, maar Italië is een heel bureaucratisch land. Wat zijn de concrete resultaten tot nu toe? Drie nieuwe bedrijven zijn erop gericht: Eureka! Rijka! The end. Winner, but not the end. Nou, dat klonk in ieder geval gezellig. Basmesters was dat vanuit het noorden van Italië. Drie topmensen van Chemiepak in Moerdijk zijn zondag opnieuw aangehouden. Nu op verdenking van Brandstichting. Een paar dagen daarvoor waren de directeur en drie medewerkers al van hun bed gelicht... omdat ze verdacht worden van het illegaal bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen. Hanomo Brabant vertelt advocaat Ronald Drent wat er gisteren gebeurde. Ja, de heren die zouden om drie uur in vrijheid worden gesteld...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 Ronald Drent, hoorde u, dat is de advocaat van directeur Gerard Spiering van Chemiepak. Het NOS Radio 1 Journal Sport. Voor is de nieuwe leider van de Ronde van Frankrijk. De Noor won met de Garmin Cervelo-equipe de ploegentijdrit. Husshoft heeft dezelfde tijd als ploeggenoot David Miller... en een voorsprong van 1 seconde op Cadel Evans, de klasse-mensrijder van BMC. Rabobank Ploeg presteerde goed met een zevende plaats... waardoor kopman Robert Geesing de schade beperkt hield. Ook Erik Breuking, technisch directeur van de Rabobank Ploeg... vond dat de verschillen zeer beperkt waren gebleven. 12 seconden op Garmin en daartussen staan al die uh, er staan, uh, Leopards, dat, uh, uh, BMC, uh, die ploegen. Dus dat is, dat zijn allemaal, is nog allemaal secondenwerk en ja, dat is voor, uh, voor een ploegentijdrit uh, natuurlijk prima. We worden zevende, maar... Uh... En Dan valt het misschien als plek wat tegen, maar qua tijd uh, is het oké. Okay. We, we hadden wel gedacht dat het zo zou kunnen lopen, van hele kleine verschillen tot, uh, tussen de topploegen. En, ja, en dan kun je tweede worden, of eerste, en uh, dan kun je het ook zo zevende worden. Het algemeen klassement staat Robert Gezing 25e met een achterstand van 12 seconden op Huushoft. Titelverdediger Alberto Contador bezet de 75e plaats. Spanje heeft nu al een achterstand van 1 minuut 42 want vandaag een dag voor de sprinters. De derde etappe, 198 kilometer lang, eindigt in redon en is vrijwel geheel vlak. Het tennis dan, Novak Djokovic, heeft voor het eerst in zijn carrière Wimbledon gewonnen. De Servier was in de finale, in vier sets, te sterk voor de Spanjaard Rafael Nadal. Het was de 28ste keer dat beide spelers elkaar troffen. Meestal won Nadal. Maar dit jaar was Djokovic hem al vier keer eerder de baas, Marcelle Mesker. De wimbledon Finale werd geen klassieker waar we met z'n allen zo op gehoopt hadden. Want Novak Djokovic was simpelweg te goed. Hij won de eerste set met 6-4, maakte een break in de tiende game. En domineerde de rallies. sloeg veel winners. En in de tweede set was Rafael Nadal aangeslagen. speelde angstig en maakte voor zijn doen veel fouten. Het werd 6-1 voor Djokovic. De derde set kwam de Spanjaard terug... Die won hij weer op zijn beurt met 6-1. Novak Djokovic leek zich wat in te houden. Hij bleef kalm... Verspeelde niet al te veel energie. En dacht misschien, ja, het komt in die vierde set wel. Nou, daar kwam het inderdaad. Want in de vierde set brak hij de beslissende game in de achtste. Toen werd het 5-3 en kon Novak Djokovic voor de winst serveren. Dat deed hij met verven. Het eerste matchpoint was raak en zo won hij zijn eerste Wimbledon-titel. Vanaf vandaag is hij de nieuwe nummer 1 en de opvolger van Rafael Nadal op de wereldranglijst. En dus kan hij zich met recht de beste tennisser van dit moment noemen. Straks tegen half negen bikken we terug op Wimbledon. Nederlandse hockeyvrouwen hebben de Champions Trophy gewonnen. Wereldkampioen Argentinië werd in de finale na shoot-outs verslagen. Reguliere speeltijd en de verlenging stond het 3-3. Maartje Pauwman was verantwoordelijk voor alle Nederlandse treffers. Aanvoetster twijfelde geen moment aan een goede afloop. Ook niet toen de Argentijnse vrouwen een 3-0 voorsprong hadden.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 Half zeven door het meezers. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag gaat ervan uit dat Radko Mladic vandaag gewoon op zitting verschijnt. Mladic heeft zich niet officieel afgemeld. Zijn advocaat zegt dat Mladic niet komt omdat zijn advocatenploeg nog niet compleet is. Turkije steunt de opstandelingen in Libië met geld, 140 miljoen euro. En diplomatiek voor Turkije is de Overgangsraad van de Libische opstandelingen de enige wettelijke vertegenwoordiger van het land. In Thailand heeft verkiezingswinnaar Yingluck Shinawatra... een verzoenende toon aangeslagen. De partij van haar en haar broer, de verdreven premier Taksin, heeft na de verkiezingen meer dan de helft van de zetels in het parlement. Toch wil ze met andere partijen coalitie vormen. En in de buurt van Bordeaux woedt een grote bosbrand. 300 hectare bos is al in vlammen opgegaan. De brand is dichtbij een camping in Lakanao, waar ook veel Nederlanders komen. Toeristen die de camping door de brand niet konden bereiken... Die moesten overnachten in een feestzaal van het dorp. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws.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 De zomervakantie voor de regio Midden-Nederland is begonnen... en daaronder vallen ook Den Haag en Wassenaar. Dat betekent dat de koningin, maar ook prins Willem-Alexander... en prinses Maxima met de kinderen naar vakantiebestemming zijn vertrokken. En die ligt in Italië, waar de koningin al jaren haar vakanties doorbrengt... in de buurt van Tavernelle in Toscane, waar de Oranjes een buitenhuis hebben. Menno Rehmeijer ging op zoek naar het favoriete plekje van de familie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 Van Luigi Francini in San Donato. Buiten in het straatje Tafels waar de gasten eten en natuurlijk ook gasten uit Nederland. Nummer uno, Hollanda. Poi Amerika. Dan. Duits. Nee. Het is mooi, Hollanda. is mooi. Hollanda. Nummer 1 Toeristisch. De vader van Luigi Francini vertelt dat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 Het staat op de gevel. Het is het restaurant van Luigi Francini. Een Restaurant waar de koningin al jaren komt. She's uh, 14 years she came. and uh, she comes two times a year with the family and friends. Ze komt hier twee keer per jaar met, met, met, met familie, met vrienden. Meestal in, in juli uh, vertelt hij. En dan komt ze hier gewoon eten. Uh, does she eat here on the terrace?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 And she said thank to my mum.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 When she arrived nobody pay attention. Probably like at the end of the at the end of the evening the word mouth because we have a, all the Dutch people pass through the street, yeah. she they recognize usually her.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 De Nederlandse hockeysters, vooral voor de gisteren de Champions Trophy. Een knappe prestatie, zeker gezien het scoreverloop in de finale. Argentinië nam daarin namelijk een 3-0 voorsprong. Maar Oranje kwam knap terug tot 3-3 en won uiteindelijk zelfs met shootouts. Want in de verlenging werd er niet gescoord. Philip Koker sprak na afloop met die zegevierende bondscoach Max Caldas. Max, ik denk dat je in deze finale van de hel in de hemel bent beland. Ja, we begonnen we echt heel maten. Uh... Zoals we niet durven de hockey. En, uh, uh, gelukkig maar viel de 1-3 vlak voor rust. En ik vond dat de tweede helft en de verlenging waren gewoon hier meester. En, uh, ja, maar genoeg niet gewonnen in de reguliere tijd. Maar neem dit ook mee. Wat was voor jou het keerpunt in de wedstrijd? In de, in de golf van Puijmen schrok een beetje iedereen wakker. Uh, bij rust hebben we alleen maar ge gesproken over concentratie en focus. Niet op tactische dingen. Nou, dat wisten we al hoe ze spelen. Goed wij willen we spelen. Dat vonden de verschillende meiden in de tweede helft. Hebben we hebben heel bewust en heel vanuit die een heel gedreven gespeeld. Uh, ja, we dwingen ze naar achter en hebben gestuurd van de kastje naar de muur. Dus, uh... Voor het eerst sinds 2007 weer Nederland weer eens een Champions Trophy. Is er wat van je afgevallen? Nee, dat, dat, niet, dat niet per se. En dat, uh, uh, ik las uh, voor de beginfase veel mensen praten over B-team. Uh, uh, onze, onze, ser... B-team van jou? Ja, onze, on, onze, onze, onze keuze was altijd geweest dat... Uh, Form is king, en, en, en de vorm in de competitie word, word je beloond en uh, uh, blijkbaar de mensen dat in de competitie gewoon goed waren en kunnen ook op dit niveau gewoon spelen. Uh, en vandaag en uh, zeker gewoon echt uh, hier gisteren, hier twee keer toe was team king en uh, uh, ik vond vandaag de meiden gewoon waanzinnig spelen. Dus uh, ja, te gek. Zie jij dit als het begin van hopelijk iets veel mooier? Ja, de meiden hebben nu twee weken vakantie joh, om te kunnen, om te kunnen gewoon echt, uh, rusten. En, uh, Genieten van de Champions League en daarna komt de, kom de um, EK, dat is de meeste belangrijke toernooi van de zomer. En dat moet je, moeten we dwingen, Olympische kwalificatie. En uh, dat is belangrijker dan alles. Ik heb je zelden zo gelukkig gezien als nu. Nee, nee, nee, ik ben een hele gelukkige mens. De, uh, dus, dus wat dat betreft, uh, alleen vandaag, ja goed, de, de emotie van de wedstrijd was. Uh, met alle toestanden dat gisteravond gebeurd zijn in het hotel zijn. En, uh, uh, met wel of niet Korea, wel of niet Argentinië. Dat, dat, dat brengt een bepaalde emotie. Maar dat, nu, ben ik, nu ben ik leeg. Dus, uh, ja, maar dat is het laatste wat ik nog even ter sprake wil brengen. Hoorde jij vannacht al om half 1, 1 uur van het wordt niet-Korea, het wordt Argentinië? Klopt. Um, om kwart over 11 heb ik aan Taco en Aal gezegd dat de jongens slapen. Uh, we, gaan, we gaan horen vannacht wat, wat het wordt. Uh, en vandaag, de die bespreking was niet per se over Korea, Arno en Argentinië, maar juist wel over ons. Dus voor mij doet er niet toe wie het was. En uh, ik heb allemaal gestuurd naar bed. Ik ook naar bed. En vanochtend om. Uh, Tien over half één hoorde ik dat ik Argentina werd. Maar die sms heb ik pas gelezen om 7:00 uur ochtends toen ik wakker werd. Dus ik kan je nagaan. Ik slip als een baby. Dus uh, mooi. Maar hoe vind je dit algemeen dat pas uh, ja, s'nachts bekend wordt uh, wie finalist is? Dat is toch geen goede zaak dat de FIA zoiets uh, overkomt? Nee, vind ik wel, uh, vind het wel echt uh, eigenlijk zorgwekkend. Dat een topsport dat, uh, dat zoals hockey is, op die manier wordt uh, dit soort dingen gewoon gedaan. Blijkbaar hebben we de ge uh, echt uh, uh, gelijk gehad. Maar... Uh, ja, uh, ik vond het gewoon echt uh, eigenlijk een, een teken van slecht verliezen zijn. En, uh, uh, ik vind het jammer van de Koreanen dat uh, ja, bijna secuur van de, van de medaille nu gaan ze naar huis, naar, naar Korea, met en, en, en, niks, met vierde plek. Dus dat vind ik wel uh, jammer. Maar hij is blij. Max Kaldas, de winnende bondscoach. Hij sprak met Filip Koken Meer over het hockey en het winnen van de Champions Trophy door de dames, vindt u op onze website nos.nl. Van de Suriname, grootste oppositiepartij daar, de VHP... waar vooral Hindoestanen lid van zijn, heeft een nieuwe voorzitter. Shan Santokhi werd gisteren met overweldigende meerderheid gekozen. En veel VHP'ers denken dat als die eerder was aangetreden... dat hij Boutersen bij de verkiezingen van vorig jaar had kunnen verslaan. Santokhi, Santokhi, Santokhi, Narain, Santokhi, Santokhi, Santokhi... Santokhi. Formeel is de stemming nog bezig, maar de overwinning van Chandrika Pesat Santoki lijkt helemaal duidelijk. Er wordt al gejuicht, er wordt vuurwerk afgestoken en Santoki zelf die maand de menigte nog tot kanten, maar het mag de pret niet drukken. Santoki wordt de nieuwe voorzitter van de VHP. Dames en heren, mijn verkiezing tot voorzitterschap is een uitkomst van uw democratische wilsuiting. Dit heel proces, dames en heren, doet mij denken aan een bekende filosofische spreuk. Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je. En, dat, en die overwinning is dankzij uw kracht, VHP'ers, die u heeft laten zien. En nogmaals bedankt. Voor die overwinning. Minister Tocchi, u had het over een nieuwe VHP. Wat gaat er veranderen binnen de partij? Leiderschap, de werkwijze. De VHP zal niet alleen uh, politieke doelen hebben, maar de VHP zal zich ook bezig moeten houden met sociaal-maatschappelijke doelen. De VAP heeft ook een sociale plek naar de samenleving. Is er een mogelijkheid, nu er een nieuw partijbestuur zit, dat er ook andere coalities gaan ontstaan? Hoe staat u bijvoorbeeld tegenover samenwerking met de NDP? Ons beleid is om een beleid te ontwikkelen, intern samen met alle partijorganen. De partij versterken en de partijorganen zullen aangeven hoe de samenwerking in de toekomst eruit gaat zien. Maar prioriteit nu is... Partij versterken, zoveel mogelijk zetels halen, want dat zal uiteindelijk maken dat je een betere positie gaat hebben om te onderhandelen voor de coalitievorming. Maar u sluit niemand uit. We gaan naar een nieuw VHP waarbij we geen groepen of personen uitsluiten. Het gaat erom dat we VHP in het bestuurscentrum moeten brengen. Maar nogmaals, je kracht moet eerst getoond worden door middel van een verkiezing. En als jouw aantal zetels zodanig is, dan kan je beter onderhandelen en betere voorwaarden ook stellen voor de samenwerking. Mijn naam is Prem Chandra Din. Meer bekend als Prem. Meneer Chandrika Prasad is gekozen vandaag als bestuur. En ik ben blij om na vier jaar onze president te worden. hij had eigenlijk al president kunnen zijn als hij ja, vorig jaar ja, ja, gekozen was. Hij zou eigenlijk zijn, maar omstandigheden. Het is inderdaad een beetje laat, maar dat is, komt allemaal door koppigheid van de heer Ramsarju. De, oh, de afgetreden voorzitter van de, de koppigheid heeft... Ooit, nooit willen luisteren naar zijn achterbaan. Hij heeft altijd zo koppigheid gedragen. Vandaar dat we dit kans gemist hebben. Acht u de kans aanwezig dat uh, Santoki gaat samenwerken met Oh, uh, In principe hoeft het nog niet. Laten we even na vijf jaar wachten. Wij krijgen ook onze tijd. En dan komen we helemaal alleen en zelfstandig. We moeten niet in het troebelwater gaan vissen. We moeten even rustig afwachten. We krijgen onze tijd. Want meer dat doe je daar, en meer de winning. Vanuit Suriname hoorde uw reportage van de correspondent van de Wereldomroep Harmen Boerboom. Het had heel wat voeten in de aarde, maar John van der Brom werd toch trainer van Vitesse. Je hoort straks een reportage over zijn eerste training in Arnhem. Eerst maar eens even kijken hoe het is op de weg. Waarschijnlijk heel rustig, Jolanda van der dat? Ja, het, het rijdt prima door, Lara. Bij elkaar 11 kilometer. Nou, laat ik even twee van drie kilometer noemen. Eentje staat op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht, bij knopend Waterberg drie kilometer. En op de a 28 volle richting Utrecht bij knopend Hoevelaken ook drie kilometer. Ik denk ook uh, gezien het, de start van de vakanties in de regio, midden, dat de spits ook. Ja, dat wordt niet meer echt zo enorm druk. Tussen 8,5 en 9, iets van 60 kilometer, denk ik. oké, okay, we horen het van je later. Jolanne, tot zo. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Precies 40 jaar geleden stopten ze ermee. Maar gisterenavond ging er dan toch nog één keer een schip met als bestemming New York, de haven van Rotterdam uit. De hal afkorting voor de Holland-Amerika-lijn vervoerde tussen 1873 en 1971... een half miljoen mensen richting het beloofde land, Amerika. De concurrentie van de luchtvaart werd te groot uiteindelijk... en de lijndienst werd gestopt. En tegenwoordig verzorgt de hal Cruises. Maar gisteravond vertrok er dan dus een eenmalige jubileum overtocht. En vlak voor vertrek mocht verslaggever Mark Hamer nog even aan boord. Het is toch altijd een imposant gezicht, zo'n groot schip... En dan eigenlijk ja, een heel klein loopplankje, maar twee metertjes. En dan zijn we aan boord van de Rotterdam. Okay. <middels> Meneer en mevrouw Verbree, er is al een, een receptie bezig. De champagne vloeit al.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 Toen hebben we samen geboekt op de Nieuw-Amsterdam. Wij waren uh, nog bij kennissen in huis. En op dat moment kreeg mijn vrouw weeën. Ze kwam in het ziekenhuis terecht. Ze hebben het weten te stoppen met medicijnen. En ze mochten alleen per vliegtuig naar huis. En niet per boot. Dus ik ging weer alleen. Aha, dus u, u heeft nog nooit aan boord gezeten? Nee, no, dit is voor no. mij de eerste keer. Ja. Ja. En nu gelukkig eindelijk een keer samen op reis. Precies. Ja. En, en ja, ziet u er tegenop? Tien dagen aan boord, hè? Hello. Nee, ik denk dat we het wel volmaken. Ja. Dat het wel goed komt. U heeft even een rondje gemaakt en u dacht... Ja. ja. Nou, veel plezier onderweg. Ja, ja. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Dan moet je wel. Dank Dan moeten we daar. Ja. Right through the very heart of it. New York, New York. Over het schip heen. Even naar een andere ruimte. Achter de kapitein aan. Dan staan wij op de brug. Met een uitzicht over Rotterdam. Rick Kronbeen, de kapitein. Dit wordt uw plek straks? Dit wordt mijn plek straks, ja. Waarom vindt u het bijzonder om zo'n historische trip te maken? Wat is er zo bijzonder aan die trip? Nou, luister, we zijn 137 jaar... Actief in, uh, in de scheepvaartwereld met de 10 en Natuurlijk heeft het bedrijf verschillende namen gehad, maar toch, het is een van oudsher uh, bedrijf, scheepvaartbedrijf, wat, uh, wat een hele hoop mensen naar de nieuwe wereld zo gezegd, heeft gebracht, ook uh, de laatste in de 70 -er jaren. Er nou, nou zijn er allerlei verhalen, krijgt u ook deze dagen te horen. Wat, wat vindt u even de bijzondere verhalen? Nou, ik, ik heb uh, meerdere verhalen doorgelezen en bekeken. En als je dan bekijkt wat mensen... Ja, want er is ook een boekje over. Correct. En als je dan bekijkt wat mensen hebben meegemaakt om naar die nieuwe wereld te komen. En, en wat er gebeurde tijdens reizen naar die nieuwe wereld. En, en sommige verhalen geven zelfs aan wat er uh, van die mensen geworden is. En hoe zij zich hebben uh, gevestigd in, uh, in, die, in Amerika... Dan denk je bij jezelf dat is een stukje geschiedenis wat, uh, wat zeer zeker herdacht mag mogen worden. Want uh, Amerika is natuurlijk niet voor niks Amerika geworden uh, als de immigranten daar niet uh, naartoe waren gegaan. Ja, wat zeg je dan? Behouden reis, hè, geloof ik. Niet behouden vaart. Ja, we zeggen tegenwoordig goede reis en, en behouden reis. Het, het, het maakt mij niet zoveel uit. Thank you. Thank you. We, we hebben nu nog op tweede landen ja. op pier Dat is dadelijk om negen uur we gaan de trossen los. Oké, okay. we gaan naar buiten. ja alright thanks. Ja, dat gaat allemaal goed. En wacht, dames en heren, dat gaat. Nou, dat nog even. Vijf, vier, drie, twee, één. Gooi de trossen los. Yes! Dames en heren, u gaat naar de Big Apple. New York, New York. Een hele goede reis. Daar gingen ze en wij varen door naar Arnhem. Het was even touwtrekken, maar uiteindelijk ging hij toch van Adel Den Haag naar Vitesse. John van den Bron, onder luid applaus van zo'n 3000 supporters, werd hij onthaald op de allereerste training van de Arnhemse club. John, even tussen alle drukte door en de ja. fotootjes die gemaakt worden. Wat een gek huis, hè?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 Uh, mooi weer, veel mensen. Ik denk wel dat, er, uh, dat we in de lift zitten. En dat zei Julian Jenner. Richard van der Maarden sprak met hem. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. Terugsturen van werkloze Polen en Oost-Europeanen is gevaarlijk. Dat zegt de Poolse minister van Economische Zaken, Pawlak, in trouw. Minister Kamp wil Oost-Europeanen terugsturen die geen Nederlands spreken en geen uitzicht hebben op werk. De Poolse minister vreest dat andere landen het Nederlandse voorbeeld zullen volgen. En dat zou wel eens het einde kunnen betekenen van het vrije verkeer van personen in de EU. Volgens de minister hebben Polen en Nederland stevige gesprekken gevoerd. Hij waarschuwt voor een verzuurde relatie. Tot nu toe is de relatie goed, maar dit is een heel onverwacht en onaangenaam geluid. Dat is deze minister in trouw. Onderwijsbonden vinden dat er een einde moet komen... aan de exorbitante beloning van interimbestuurders op scholen. Terwijl een gewone juf of meester 2500 euro bruto per maand verdient... haalt een invaldirecteur dat bedrag in twee werkdagen bij elkaar... En dat valt niet uit te leggen, zegt de Algemene Onderwijsbond in het Algemeen Dagblad. Het dagtarief van een interim directeur is zo'n 1100 euro en kan oplopen tot 2500. Vakbond CNV Onderwijs erkent dat er soms niet te ontkomen valt aan dit soort dure krachten, bijvoorbeeld bij moeilijke fusies. Maar de bonden zijn het erover eens dat er duidelijke richtlijnen nodig zijn. Inspectie voor de gezondheidszorg gaat de komende tijd extra controleren bij religieuze afkeekklinieken, schrijft de Volkskrant. Het gaat om stichtingen waar verslaafden zonder professionele begeleiding... van drugs of alcohol proberen af te raken. Ze zouden zich dan niet aan de kwaliteitswet gezondheidszorg houden... omdat ze zich presenteren als woongemeenschap en niet als afkickkliniek. Vorige week schreef de Volkskrant over een afkeerkliniek in Dordrecht. Oudbewoners beklaagden zich over het ontbreken van professionele zorg. Ook werd er een persoonsgebonden budget aangevraagd... zonder dat er zorg voor terugkwam. en moesten hoge eigen bijdragen worden betaald. Bijna elke Nederlander zit online. En dan ook in de online database van het Britse advertentiebedrijf WPP, weet de pers. Het bedrijf zegt dat het de grootste online database heeft gebouwd... met profielen van zo'n 500 miljoen internetters. In de database staan onder meer leeftijd, geslacht en koopgedrag. Er moet een regelmatig bevolkingsonderzoek komen... voor en rokers en ex-rokers. Daarvoor pleit een longarts. Hij Posma. van het vuurmedisch Centrum in Spits. Volgens onderzoek zou een regelmatige CT-scan... de sterfte aan longkanker onder deze groep... kunnen doen afnemen met 20 Een CT-scan is veel duidelijker dan een röntgenfoto. Op de scan zijn vlekjes van 3 mm al te zien. Kleine tumoren worden vroeg herkend... waardoor de behandeling tegen longkanker al kan beginnen... nog voor de uitzaaiingen zijn. En trouwens schrijft over de nieuwe vrouwenzender TLC die vanavond begint op het kanaal van Animal Planet. Eerst met vooral Amerikaanse programma's, dit najaar ook met Nederlandse producties. Volgens Trouw lijkt het alsof het tijdschrift Linda van Linda de Mol in de tv-zender is veranderd. Inderdaad herkennen wij veel van onszelf in dat blad, zegt een worsthoester van TLC. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal hoort u over de politieke situatie in Thailand. Die is daar veranderd. Nu de zus van de verdreven oud-premier Thaksin de verkiezingen heeft gewonnen. En dus krijgen ze daar weer een politiek roerige tijd voor de kiezer. Wit-Rusland, daar praten we over met onze correspondent. Kies hekster, want klappen op straat, dat mag tegenwoordig niet meer in Wit-Rusland. Lukashenko gezegd.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 Met software van Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor de toekomst. Software die klaar is voor morgen, voor het zaken doen van morgen. Unit 4. Software vooruitgedacht. BNP Paribas Investment Partners is in Nederland marktleider in beleggingsfondsen en trotse partner van Nordsea Jazz. Daarom volgt nu het koersverloop van de AEX van afgelopen week. Vrij geïnterpreteerd door Jazz Talent Alex Go. Dit is Radio 1.